Het is aan voorzitter, als het aan voorzitter Haaghoort van de NPO ligt, wordt dit jaar de laatste ledentelling gehouden. Slachter zegt dat dankzij de 3 miljoen leden juist miljoenen euro's naar programma's gaan. Programma's die anders niet kunnen worden gemaakt, zegt Slachter. De gemeente Kampen zit met een stop van 8,3 miljoen euro rond een woningbouwproject. De oorzaak is, net als bij diverse andere gemeenten, het inzakken van de woningmarkt door de crisis.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 Met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen uh, wat u de nacht door kan helpen. Althans wat gewerkt heeft voor de Duits-Nederlandse cabaretier Sven Radke. En uh, we gaan het hebben over theater op basis van de televisieserie The Wire. En het uh, verleden van Appie Alberts, hede scheikundige, maar heeft een rock'n'roll verleden. We beginnen met... Uh, Fictie op basis van de actualiteit. We vragen elke dag een schrijver of dichter om zich te laten inspireren door het nieuws. En deze week is dat VSB Poëzieprijswinnares Esther Naomi Perquin. Goedenavond, Esther. Goedenavond. Goh. Ja, zo spreek ik je nooit, zo spreek ik je elke dag. Ja, dat krijg je ervan. Het gaat ook weer over Pieter, moet je maar denken. Alles gaat over, vind ja. ik ook altijd een jammerige gedachte. Nou, ik, uh, ik zit er helemaal klaar voor. Waar ga, waar ga je het vandaag over hebben? Wat was, wat was er in het nieuws, in dat gigantische aanbod... dat jou heeft geïnspireerd? Nou, ik, ik, ik vond dat we wel eens wat luchtigs moesten doen... Uh, na al die zware gesprekken die we al gevoerd hebben. Over oorlogsmisdaden. Ja, het was allemaal ellende. Uh, en uh, vanmorgen uh, las ik in Trouw iets dat, me, uh, dat ik zo aandoenlijk vond... en uh, zelden tegenkom. Dat was een moeder die heeft haar zoon geholpen met zijn krantenwijk... Ik weet niet of je het bericht hebt meegekregen. Nee, is dat, is dat iets wat de krant moet halen als iemand helpt met een krant? Ja, bij? nou ja, de, de afloop was, was, was wel grotesk en, en ook prachtig. Uh, ze reed met Brommer en al de sloot in. Uh, met al die kranten ook. En toen is ze dus uit die sloot ge gekropen... en heeft alsnog met zoon samen alle kranten bezorgd... die natuurlijk nat waren en doorweekt En uh, daar een heel lief briefje bij gedaan uh, hoe het zo gekomen was. Nou, dat vond ik uh, uh, een aandoenlijk bericht. En ook mooi dat je zo'n uh, plichtsgetrouwheid voelt... dat je dan alsnog gaat, gaat bezorgen. Ik ben benieuwd wat het heeft uh, opgeleverd. Ja. Het waren niet alleen die kranten. Het was ook de kavia van de buren. Mango heette die. Een beetje sufbeest met van dat haar dat alle kanten op staat. Maar het was vakantie en ik kreeg er geld voor. Alleen vergat ik het dus soms omdat George en Mike langskwamen. En dan gingen we naar de plas of zo, of zwemmen, of met de boot. Dus toen bood zij aan om te helpen. Sommige mensen zeiden later, dan had je nee moeten zeggen. Je weet hoe ze is. Ja, dat is makkelijk gezegd. Kijk, ik wil niet als een mietje klinken... maar mijn moeder is gewoon kapot relaxed. Ze vindt het fijn om mij te helpen. Dus toen ik dat met die kavia zag... Oké, okay, ik was over de zijk, maar niet lang of zo. Ik heb gewoon gezegd, toch bedankt, ma. Want het was haar schuld niet. Ik had moeten zeggen dat dat waterflesje niet goed sloot... en dat ze het heel strak aan moest draaien voor ze het terughing. Dus ja, dat was mango. En dan was er nog die keer dat ze met schoolreisje meeging... en het stuur overnam omdat zij dacht dat de buschauffeur in slaap was gevallen... En die keer dat ze me wilde verrassen door mijn kamer op te ruimen... en dat ze al mijn wandelende takken had laten ontsnappen. En die dag dat ze me wilde helpen met een proefwerk geschiedenis en me ging overhoren over de revolutie. Maar wel de verkeerde revolutie. Had ik een vier. Maar weet je, kijk naar je eigen moeder. Wie heeft er zo een als die van mij? Niemand. Dus, je mag alles tegen me zeggen, gast. Maar van mijn moeder... Blijf je af. Ja, dat, dat vind ik mooi. Inderdaad, van moeders blijf je af. Het is, uh, het, het is inderdaad een geestig thema. Hè? Moeders die willen helpen... Dat, dat moeten moeders natuurlijk uiteindelijk eigenlijk gewoon niet doen. Nee, nee het gaat vaak fout. En het, je kunt ze dan ook niet kwalijk nemen. Dat is natuurlijk voor iedereen het ergste. Um, ja. ik, ik zag deze vrouw wel voor me... en ik... Um, ik, ik, ik, ik, ik, ik ik wilde eerst een ode schrijven, maar toen dacht ik... ja, deze vrouw is natuurlijk al in haarzelf uh, groot genoeg. Die, die kan dit wel hebben. Ik had, ik had vroeger ook een krantenwijk en, uh, in het dorp. En uh, we hadden in het dorp ook een zonderling. Dat was, was iemand die was filosoof, maar die was eigenlijk ook... ja, die, die kon niet zoveel handelen en die was ook een beetje autistisch. En, die, en ik dacht hem een keer te helpen door hem mijn krantenwijk te laten lopen. Ik dacht, dan ah, heeft hij wat te doen en dan kan ook ik ook wat leuks. een keer weg. Maar, maar die... Ja, dat ging helemaal mis, want hij nam het veel te serieus. Die deed vier dagen over één krantenwijk. Serieus. Nee. Maar omdat hij het in kaart bracht? Of... Ja, hij ging eerst een kaart maken van de buurt. En dan ging hij precies opschrijven welk huis wat voor hek had. En waar je dan je fiets wel en niet mocht stallen. En daarna ging hij precies in kaart brengen wat voor bussen dat waren. En dan wie de, de krant het eerst wilde hebben en wie het later wilde hebben. En nou ja, zo was hij uiteindelijk vier dagen met één krantenwijk bezig. En had dus ook een achterstand van vier kranten. Nou ja. Ja. Een, een anekdote mijnerzijds. Nou ja, volgende keer geef je hem dan gewoon een skippiebal of zo. Of een uh, leuk horloge. Ja, we, uh, zijn, we zijn 30 jaar verder. dus het, uh, ja. <laughs> Ik weet niet of het er nog van komt. Hè. Nee, nou denk je er eens over. Het is nooit te laat, Pieter. Nee. Dankjewel voor, uh, voor, voor de bespiegeling bij de dag. En uh, tot morgen maar tot weer. Tot morgen. Hè. Esther Naomi Perquin, dankjewel. Hij komt uit Ierland. Hij brak in 2011 door met zijn cd Early in the Morning. Ik heb het over James Vincent McMorrow. En dat is de zanger met de heese kopstem. Zijn tweede album dan. Die verschijnt deze week. En daarvoor huurde hij een huisje aan de grens van Mexico. En daarom heet het album ook Post Tropical. U hoort het nummer Cavalier. Speak until the dust. in the same specific place. I'd refuse to go drink it from a cast an iron blade, instead of cold milk, was on right instead of silence, considered craving, and nothing may seem, hidden where the aged soil was pure, pressed against the Mountains become fragrant at the source So can you stand this? Exile they can go I read it somewhere And they would lie still And I remember how clothed hung Flexing with the forest glow Half-waist and high-raised arms Kicking at the slider. Cavalier heet het nummer van James Vincent McMorrow. En hij treedt op in Nederland in februari in Groningen, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam. U luistert naar Radio 1, naar de VPRO, het programma Nooit Meer Slapen. Stadsmensen versus plattelandsmensen. Want mensen uit grote steden over de hele wereld... hebben meer met elkaar, met mensen uit andere grote steden op andere plekken... dan met de mensen uit het land waar hun stad toevallig in ligt. Aldus theatermaker Sadatin Kirmis-Jus. Hij gaat vanaf dit jaar voorstellingen maken in Rotterdam. Over Rotterdam, bij het Rote Theater. Het wordt een reeks die is geïnspireerd door de Amerikaanse televisieserie The Wire. Dat zich afspeelt in Baltimore. En dat is een stad die volgens de theatermaker veel op Rotterdam lijkt. Botte Jellema ontmoette Saratine in Rotterdam. Jij bent de theatermaker die vooral in Amsterdam gezeteld is. En oorspronkelijk uit Zutphen komt. Klopt, ja. Ja, dus ik, ja, wat heb je dan met Rotterdam? Moeten uh, ze je hier wel? Nou, ik heb familie wonen in Rotterdam natuurlijk. Oh, ik heb okay. familie wonen. Uh, het uh, consulaat is hier. Consulaat. Het Turks consulaat is hier. Waar, uh, ja, dan komen je roots naar boven. Nou ja, waar ik en veel mensen zoals mij eens in het half jaar uh, naartoe moeten gaan om hun uh, dienstplicht uit te stellen. Met, uh, nou ja, dat heeft uh, natuurlijk... Wacht even, jij moet, jij moet ja, ieder ja, ja, half heb... jaar naar Rotterdam om... Ja, of ik moet dat uh, schriftelijk doen, et cetera. Maar uh, er staat hier... Uh... Voor de rest van je leven? Of hoe werkt dat? Uh, nee, ik heb nog tot mijn 38ste. Ik ben uh, dienstplichtig, hè. Ik ben dienstplichtig in, uh, in, in de Turkije. Ja, ja, klopt. Dus ik moet uh, eens in de zoveel maanden moet ik zeggen... Nee, ik kan nog steeds niet. En dan staat er altijd een hele lange rij Turken voor de deur... die allemaal heel veel aan het roken zijn en chagrijnig kijken... We staan aan de noord, uh, noordoever, zeg je dat zo? De noordkant van, uh, van ja. Rotterdam in ieder geval. Ja. Ken de watertaxi die stuift nu voorbij. Aan de andere kant van een uh, groot cruiseschip wat hier uh, uh, voor anker ligt. En uh, linksboven ons hebben we de, de Erasmusbrug. Aan de overkant het uh, gebouw van uh, Rem Koolhaas. Verderop Katerdrecht. Uh, nog verderop kunnen we... Uh, nou, er rijdt een tram voorbij van de RT. Uh, we zien een uh, stukje van een groot schip dat waarschijnlijk... Of... Nou, is, zien, kunnen we de haven al zien vanaf hier? Nee, volgens ja, mij niet. Hè? Nee, dat lijkt me niet. Ma maar dat schip heeft daar wel mee te maken. Ja. En uh, nou, we staan op een pleintje. Het is aan het waaien. Er ligt een uh, cruiseschip voor anker. En ik sta hier met jou. En je was hier al een keer in geweest, vertelde je? Ja, nu. ik ben hier als, uh, in, in een zomer geweest, twee jaar geleden. En toen heb ik volgens mij uh, op een van deze trappen gehangen. Ja, dank je. Ja. Ja. Ik vraag je dat zo omdat uh, uh, je niet per se uit Rotterdam komt. Dus ik ben heel benieuwd wat je verbinding is met Rotterdam. Want je wil hier iets theatraals mee gaan doen. Uh, ja, ja. Nou ja, kijk, ik ben vooral heel erg gefascineerd door uh, de stad. Uh -huh. uh, ik geloof dat, uh, dat steden uh, meer met elkaar te maken hebben... dan uh, met het land waarin een stad ligt. Ik denk dat Rotterdam meer te maken heeft met bijvoorbeeld Londen dan met... Uh, Nieuwe Gein. Ik denk, okay. denk, denk, denk namelijk dat een stad een soort dynamiek heeft... die uh, een internationale allure heeft... of een internationale verbinding heeft... met, met, met andere wereldsteden. Yeah. En uh, vandaar dat ik iets heb met Rotterdam. Ik ben natuurlijk uitgenodigd om hier wat te komen maken door de rood Het was uh, in eerste instantie niet mijn eigen plan om naar Rotterdam te gaan. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. <laughs> en ik werd uitgenodigd om wat te komen maken bij het Rome om, om als maker aan de slag te gaan. En daar ben ik uh, gretig op ingegaan. Ja. Rood Theater, dat is het gezelschap wat hier in de stad uh, ja. zit. Ja. Je zei net, uh, uh, st grote steden hebben meer met, met elkaar... Ja. dan met het land waar ze uh, per se uh, ja. in ja. liggen. Dus steden als, als uh, Amsterdam, Rotterdam zijn meer Amsterdam, met Rotterdam, gevonden. Berlijn, Londen, Parijs, uh, Brussel... Uh, Barcelona, Madrid, nou, noem ze op. Gewoon dat lijstje wat je bij KLM Wereldsteden uh, <laughs> krijgt eigenlijk. Ja. Misschien Baltimore, maar dan gaan we het straks nog even ja, over. Ja, Baltimore even. ook. Ik weet niet, alleen niet of ik daar graag op vakantie zou gaan. We nee, kennen het natuurlijk okay. alleen maar van... Laten we het daar zo even over dat hebben. Maar, maar wat is die verbintenis? Ik denk dat het heeft te maken met uh, een soort zenuwcentrum. Uh, van. Nou, kijk, de, de wereld De Mensen trekken steeds meer naar de stad... En uh, daar moet je als stad, of als die mensen die verantwoordelijk zijn voor een stad, moet je mee om kunnen gaan. Dat is natuurlijk anders dan uh, een burgemeester van een uh, klein stadje op de Veluwe. Ja. Uh, er wonen hier iets van 170 verschillende nationaliteiten door elkaar. Uh, enorm gemengde wijken. Wat bedoel je precies? Zijn het andere mensen die hier wonen? Of een andere mentaliteit? Of ja, wat ja allebei. Het? Ben, eigenlijk allebei wat ik zeg. Andere mensen, andere mentaliteit, andere dynamiek. Uh, een andere houding eigenlijk. Volgens ja. mij moet je in een stad toch... Uh, je moet in een stad op zoek naar uh, je eigen plekjes. En als je in een kleine stad woont, dan wijzen die zich vanzelf. Ja. Uh, ik kom uit Zutphen, dat is een klein stadje. Dat, uh, heeft Met alle respect, een provinciestad? Ja, dat is een provinciestad, ja. Uh, 30.000 tot 40.000 inwoners. Ja, daar had je uh, één discotheek. Uh, je had daar zoveel bakkers. Je had daar twee scholen. Dus dan werd het al gauw voor jouzelf. Uh, bepaald eigenlijk. En hier moet je veel meer... in de stad moet je veel meer je eigen... Uh, je eigen richting zien uit... Te, je eigen route zien uit te stippelen. Is het leuk? Je maakt nu net ook een beweging met je schouders. Een soort ja. van, van wringbeweging. Ja je, je moet, moet je, ja, je moet je laveren tussen... tussen al die... Uh, obstakels of al die keuzes. Je moet, nou, je, moet, je moet zelf... bepalen waar en hoe. En, en voel je jij... Je nou meer... thuis tussen die grootstedelingen... tussen de Rotterdammers... Uh, dan tussen de Zutphenaren inmiddels? Ja, ik ben wel echt een stadsmens. Ja. Absoluut. Ja. Waar ligt het aan? Um, in een stad is het heel makkelijk om te verdwijnen. Je kan anoniem zijn in de stad. een stad. Is ook, ja, een grote stad biedt zoveel. Um, en, en het is ook avontuurlijk. Hè. Er kan altijd iets gebeuren. Je weet nooit als je uh, op een dag de tram pakt en je gaat... Uh, ergens heen en je stapt uit of je gaat wandelen. En... Doe je dat? Gewoon ja, zomaar je... in de tram stappen ergens heen? Uh, nee, niet meer. Nee, maar <laughs> dat heb ik wel gedaan. Ja? Ja, Wat zocht vooral... je dan? Nou, ja, ik wilde vooral eigenlijk uh, een stad leren kennen. Dus, uh, uh, ik woon intussen uh, in uh, vijf jaar in Amsterdam. En de eerste paar weken dat ik daar rondfietste... had ik nooit een kaart bij me. Want ik dacht, ik moet gewoon verdwalen. En dan zien we wel waar het schip strandt. En als ik het echt niet meer weet, dan kan ik het aan iemand vragen. Maar... Tot die tijd laat ik het gewoon op, op eigen houtje ontdekken. En, eh, nou ja, Rotterdam is ook zo'n stad hè, waar je eigenlijk doe, ben je nou geweest? Nee. nee. Gaan we nu doorheen gaan? Ja, natuurlijk. Ja. Waar ja, ja, ja, wijs je nou precies naar? Uh, ik wijs uh, naar dat uh, witte gebouw met dat uh, zwarte blokje ervoor. Het lijkt op een parkeergarage. <laughs> maar, nou, dat bijvoorbeeld. Ja. En ik kwam zo langs de Schouwburg, langs de Schouwburgplein. En en uh, al die, uh, waar ze aan het bouwen zijn, en ja. staan daar van die, van die, van die borden. En dan staat er op, en de start wordt groen en we gaan dat doen. En dan denk ik, ja, er wordt hier iets met die stad gedaan. Dus ze zijn bezig met die stad. Het, ja. is, niet, het is niet af. Nee. En dat is zo tof aan nou, een stad. Dat, is, dat, dat voortdurend in ontwikkeling is. En er zijn mensen die zich daar enorm mee bezighouden. Ja, ik vind het enorm fascinerend. En dan in die stad wonen en werken... Mensen zoals jij en ik. en Die zich moeten verhouden tot hoe een stad zich ontwikkelt. En het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn. En zich moeten verhouden daartoe. Ja, dat, ja, dat is... Ik vind het ontzettend boeiend. Je hebt je verbonden aan het uh, Rood Theater nu. Stadsgezelschap van uh, Rotterdam. Theatergezelschap. Uh, je gaat er één keer per jaar een voorstelling maken. En um, de eerste... Hoofdlijn in ieder geval, daar is het eerst al van bekend. Dat is namelijk dat je je wil laten inspireren door deze stad, door ja. Rotterdam. Ja. En dat je daarbij in je achterhoofd de televisieserie, HBO-serie The Wire, hebt. Ja, Kun je daar iets over vertellen? Ja, het plan is in principe om een, een reeks te gaan maken, dus meerdere voorstellingen... Aha. die allemaal geïnspireerd zijn op de methode die is toegepast bij het maken van The Wire. Hm. Die, die, die serie speelt zich af in Baltimore. Dat is een grote Amerikaanse stad in, uh, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Maar wat daar vooral interessant aan is... is dat het eigenlijk een soort schabloon is voor andere steden. En natuurlijk is de problematiek die in die serie wordt behandeld... Uh, nou, redelijk Amerikaans. Ik bedoel, uh, alleen al uh, het gebruik van vuurwapens... is daar natuurlijk een stuk groter dan, uh, dan in Nederland. We, we hebben een hele strenge wapenwet, godzijdank. Maar wat daar heel goed aan is, is dat je... naast dat het een heel goed gespeelde, mooi geschreven serie is... dat je eigenlijk een soort problematiek uh, te zien krijgt... die uh, heel kenmerkend is voor uh, nou, steden. Dus dan komen we weer terug bij het boogje. Uh, die serie is uh, vijfdelig. En uh, in principe is dat anekdotetje heel simpel. Vijf, vijf seizoenen vijf bedoel je dan? Ja. Ja. Dus, ja, dus ja, is het dertien uh, afleveringen per seizoen? Uh, nou, misschien wel meer. Ja. meer. Ik denk 24 ja. zelfs. Ja. Ze hebben lekker de tijd genomen. Ja. Maar... Uh, die, uh, het, het, het verhaaltje is vrij simpel. Politieagenten proberen uh, criminelen te pakken. Ja. En dat uh, kabbelt zo die vijf seizoenen door. Maar elk seizoen heeft een ander thema. Dus het eerste seizoen gaat vooral over criminaliteit. Mm -hmm. Het tweede seizoen gaat over, nou, heel toevallig, de haven. Okay. Het derde seizoen gaat Baltimore over... Baltimore speelt. dat ja. moeten we even ja. zeggen. Ja. Dat is een havenstad in, uh, tussen Washington en Philadelphia. Ja. Ja. En uh, op veel fronten vergelijkbaar met Rotterdam misschien. Nou ja, wat heel grappig is, is in dat tweede seizoen waar het over de haven gaat, krijgen die havenarbeiders een uh, filmpje te zien van hoe een moderne haven eruit zou kunnen zien. En dan wordt de haven van Rotterdam getoond. Oh. Waar uh, heel veel met apparaten gebeurt. En die, uh, die Amerikaanse havenarbeiders zijn helemaal in paniek van, oh nee, dit gaat ook met ons gebeuren. Uh -huh. Uh -huh. Maar goed, het derde seizoen gaat over de burgemeesterstrijd, dus gemeentepolitiek. Het vierde seizoen gaat over onderwijs. En het vijfde seizoen gaat over de media, media in de stad. Uh -huh. Nou, en ik uh, kwam al vrij snel uit op... Wacht eens even, die vijf thema's, die vind je ook in deze stad. Uh -huh. Dat geloof uh, ik uh, ook. Nou ja, in ja. maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, ik, ik hoor van alle kanten, en ik vermoed eigenlijk zelf ook wel... dat uh, Leefbaar Rotterdam de uh, grootste partij gaat worden. Uh -huh. dat die, nou, dat is enorm boeiend natuurlijk, dus zo'n partij. En, uh, hoe je, wijst, je wijst naar de. Uh, ja, ja. links. Ja. Daar kwamen we ongeveer vandaag, geloof ik. Maar ik hoe kwamen we daar vandaag? We zijn een beetje... Het Dit niet. is een dwalen, wat je bedoelt, hè? Ja, ja precies. Maar ik want, even kijken. Het, nee, want ik zie nu ineens een soort, soort ja, nee. uh, recreantenhaven. Laten we doen, laten we doen. Nog nooit gezien. Richting ja. de Euromast staat er. Ja, we zijn uh, illegaal aan het oversteken, hè, dat weet je Ja, ja. Uh, want als ik over de Wire lees, ja. dan wordt... Het is een politie-serie. nou ja, daar, daar kennen we er wel meer van. Maar wat, ja. hier, wat van deze serie dan geprezen wordt, is de de realistische uh, benaderingswijze die ze hebben... ja, ja hoe zeg je dat? Hoe, is dat? hoe wordt dat concreet? Want dit is het enige wat ik ervan weet. Ja, vlees en bloed. En ja. uh, wat heel interessant is, is dat in tegenstelling tot andere grote werken... dat uh, goed en kwaad uh, niet van elkaar gescheiden is. Het loopt door elkaar. Dus, de goeie zijn ook een beetje kwaad en de kwaaien zijn ook een beetje goed. Ja, ja, ja je, ben, je, bent, je, bent, uh, je raakt er enorm van in de war. Omdat je in principe, als je begint aan, aan, een, uh, aan een verhaal... wat nou ja, over criminaliteit gaat of over corruptie... Of, He, dat soort zaken. dan In principe weet je dan al van nou die is uh, fout en die is goed. Of die heeft daar en daar uh, foute beslissingen gemaakt. Ja. Maar je ziet eigenlijk de machinaties achter nou, uh, dat, soort, uh, dat, soort, uh, dat soort keuzes. Weet je al wat je gaan, wil gaan doen? Want het, ja, het, het klinkt heel breed, heel maatschappelijk, heel betrokken. Heel uh, erg uh, vlees en bloed. Ja, uh, ja, ja. Ik, maar... maar in zo'n stad gebeurt er zo verschrikkelijk veel. Ja. Maar dat is, uh, ik vind dat helemaal geen probleem. Ik, ik vind zelf altijd in het uh, voortraject... hoe meer, hoe beter. Ja. En hoe diffuser het wordt, hoe beter. Omdat je dan uh, zo'n enorme grote stapel hebt... waar je uiteindelijk uit kan plukken. Ah. En ik geloof ook heel erg in dat dingen uh, vanzelf ontstaan. Ik geloof heel erg in serendipiteit bij uh, theatermaken eigenlijk. Serendipiteit, je de, kun je dat uitleggen? De, de ongezochte vondst. Pek uh, van Andel, ja. uh, vader van een goede vriend. Professor in de serendipiteit, ja. die omschrijft het als... Een naald zoeken in de hooiberg en eruit komen rollen met de boerenmeid. Dus ja, dus dat is. Uh, want ik geloof, nee, ik geloof echt dat je ook als je, nou, als je daarvoor open staat en je neemt ook de tijd om, uh, ah, om je te ja. verdiepen ergens, dat, dat, dat je vanzelf al dingen gaat tegenkomen. Kijk hoe ik nu bijvoorbeeld er, erover denk, want ik begin dan. Uh, nou, over een paar maanden ga ik beginnen met dat voortrek, met dat vooronderzoek. Ja, ik heb nog niet echt gekozen. Ik heb nu, ik heb nu gewoon een aantal thema's. Dat ik denk van ja, ze zijn alle vier of alle vijf of alle twaalf heel erg goed. Ja. Maar ik kan me voorstellen als ik zeg, nou, stel de eerste gaat over onderwijs. Nou, dan moet ik dus op zoek gaan naar een school ja. waar interessante dingen gebeuren. En waarvan ik kan zeggen, nou, laat mij zes weken als fly on the wall achter in de klas zitten. Ga je dat doen? Ja, tuurlijk. Ja. Lijkt mij, lijkt mij super Ja, Lijkt me heel goed. Vooral bij, bij dit soort voorstellingen vind ik echt dat je het zelf ook moet ondergaan. Ja, dus Zo als ook. ik het goed begrijp, dan ben je van plan om deze stad helemaal te gaan omarmen. Ja. En je ja. wil hier helemaal induiken. Ja. En dan hoop je dus die ene vinden, of, of eigenlijk die boerenmeid te vinden. Ja, ja of meerdere boerenmeiden. <laughs> ja. ja, zeker. En, en, en dat, worden dan, dat worden dan die voorstellingen. Ja. Vind je Rotterdam leuk? Ja, superleuk stad. Ja, heel tof. Heel tof. Ik ken het niet zo goed als Amsterdam. Ik ken Amsterdam natuurlijk iets beter. Wat, wat mij spijt, Rotterdams, sorry. Maar er is nog heel veel om te ontdekken in die ja, omarming. Ja, zoals... Uh, ik ken dit, dit laantje niet, nou, maar dit, hier staan nee, dus nee, allemaal dit, villa's vlakbij. Ja, dit park ken ik dan weer wel. En dit gedeelte ben ik dan weer nooit geweest. Daar verderop staat het Noorse kerkje, weet je wel. Ja. En, uh, nou, Museumpark het, volgens mij? Uh, dat is daar. Nog iets verderop? Ja. En ja, dit is de Erasmus, dat ken ik dan ja. omdat je er met de auto vaak langs ja. hebt. Nee, en en daarachter zit het museumpark. En, het begin dit, van de Maastunnel uh, volgens mij. Precies, en dit park heet dan... En ik heb hier op dit <lacht> Ja. Ja. En dan verderop is het is het oude OT. En natuurlijk... de Euromast. Nee. Ja. Salatin Kirmissius was dat samen met Botte Jellema te Rotterdam. En hij uh, werkt dus uh, voor het Rood Theater. We houden u daarvan op de hoogte hoe dat verder gaat. Nooit meer slapen. Uit Boston kwam het trio Morphine, dat in de jaren 90 furoren maakte. Alleen eh, helaas, de zanger ging veel te vroeg dood en daardoor bestaan ze niet meer. Maar soms is het toch wel leuk om nog een uh, plaatje van ze te draaien. Let's take a trip, hier is Morphine. Het 1993, de band Morphine was dat. De bassist had altijd maar twee snaren op zijn bas. En de saxofonist speelde de saxofoon alsof het een slaggitaar was. Het nummer heette Let's Take a Trip Together. In de rubriek Door de Nacht vragen we mensen wat hen ooit... in letterlijke of figuurlijke zin door de duistere nacht heeft geholpen. En vandaag is dat de Duits-Nederlandse zanger en one-man-show-entertainer Sven Radke die afwisselend in Berlijn en Amsterdam woont. Ja, ik ben natuurlijk altijd uh, heel laat thuis. Ik heb ook zo'n liedje dat heet: je bent zo moe om slaven te gaan Ik ben te moe om te gaan slapen. Dus dat heb je wel vaak als je dan, um, ja, als je zoveel energie op het podium en dan en dan kom je thuis en dan gaan de mensen denken dan altijd dat je dan meteen gaat slapen, maar dat is dus niet zo. Oh, het is een, um, uh, een, een, een, een talkshow. <laughs> Dat is simpel. Ja. Um, Graham Norton. Ik heb ook geen televisie. Maar nu kijk ik. <laughs> dus via uh, internet dan toch wel vaak eigenlijk het televisiegevoel. Nou ja, hoe noem je dat bijna zinloze? Ik zou nu niet een roman gaan lezen om dan in slaap te vallen. Uh, maar ik kijk dan inderdaad heel vaak afleveringen van uh, Graham Norton. Ik vind het ook wel een erg goed entertainmentprogramma. Yeah, what excitement? What een night! What a show! I never thought I'd be saying the following sentence: Acting legend, star of Deer Hunter, Taxi Driver, Raging Bull, Robert De Niro is on this show, ladies and gentlemen. Een hele goede uh, houding heeft die man, vind ik. Hoe hij die met, die, met die beroemde, super, dat zijn echt supersterren die daar altijd komen. Het is een beetje zo'n huiskamergevoel. Natuurlijk, heel filin uh, is hij. En uh, supernichterig. Maar um, ja, hoe hij dan iemand als Tom Cruise of noem ze maar op, die daar komen, dan toch niet belachelijk maakt, maar wel dat ze eigenlijk een beetje loskomen. Erg, erg vermakelijk om dat te zien. Hallo, uh, is dit Judith's mom, Gwen? Oké, okay, hang on, Gwen, hang on. Uh, Oké, okay. the next voice you hear, Gwen, is going to be Gwen? Mr. Tom Cruise. Oké. Okay. Hallo? <laughs> Gwen? What are you doing? Did you have dinner already? <coughs> yeah. Would you like to talk to Gerard? Ja, wil je Hey, toen Tom zei. Ik dat Ja, is een programma dus van de BBC. Het uh, is een, uh, een heel uh, bont decor. En daar is een, uh, natuurlijk een bank. Een, een redelijk oncomfortabele bank, lijkt het me. En hij zit in een stoel ernaast. En daar er is zo'n uh, bijzettafeltje. En hij heeft. Die, nou, in de oude uitzending heeft hij allemaal Barbie-poppen die uh, zo recht staan achter. En hij is ook altijd uh, witte wijn aan het drinken. <laughs> en uh, hij heeft altijd uh, ja, ongeveer drie gasten. En dat is heel grappig. Uh, het is altijd één gro hele grote ster en dan iemand die wat minder groot is... en altijd een, een, um, ja, een Engelse comedian... die dus uh, verder buiten Engeland vaak niemand iets zegt. Dat is sowieso altijd een hele leuke combi dat als die wat stijvere Amerikanen komen die ook niet weten dat ze niet uh, fuck of, of dik of weet ik veel een van ander geldwoord geld wordt, mogen zeggen en die Engelsen die ja, corrigeren hun dan eigenlijk dus dat is wel altijd heel grappig en er zitten ook wel eens uh, ja een hele dikke dame of zo weet je, die dan ook echt zo'n beetje volksachtige comedian en dat is toch wel leuk als zo iemand dan naast uh, Sharon Stone of Michelle Pfeiffer of Robert De Niro zelf zelfs zo iemand uh, die uh, zelfs bij Letterman niet los ziet komen. Die, die komt in deze setting. Het is ook voor live publiek trouwens. Dus er zit publiek bij dat heel erg opgepept wordt ook. Hij doet ook veel met publiek. Hij is natuurlijk ook stand-up comedian geweest... en heeft ook veel theaterdingen gedaan. Dus dat... Uh, het is heel... heel fris en vitaal, vind ik. En dat um, en, en helemaal... Uh, en je, je denkt gewoon dat hij echt zo is. Of dat het allemaal wel gemeend is. Kijk, als hij dan... Uh, hij heeft een keer Madonna gehad. Daar is hij dan een enorme fan van. En daar zie je wel dat hij ook nerveus is. Dus dat is wel heel bijzonder. Zo. Dat, dat, hij laat wel veel van zichzelf... denk je dan zien. Hè? Je weet, ik weet het niet... De showbusiness is alles. So. <laughs> Niets is echt, <laughs> maar het lijkt heel heel echt, ja. I mean, even if it's not a real person, just to imitate or have empathy with a state or a human being of any general. You were doing Chewbacca during the clip. Was I in Sorry. time with the Chewbacca thing? Just a natural nature. Well, that's, that's one of my favourite Chewbacca it. moments. It's just a... <laughs> <laughs> that. <laughs> Ja, ik denk dat het een combinatie is van uh, enorm uh, charmant zijn... en toch heel erg een uh, uh, beetje grof en, en vilain. En door die charme en... Oh, sorry dat ik dat gezegd heb, maakt hij, dat, uh, maakt hij het eigenlijk mogelijk. En natuurlijk heeft hij wel een enorme status al bereikt. Ik um, ken geen, geen vergelijking eigenlijk. Ik zei ook in Nederland inderdaad, in Duitsland ook al helemaal niet. Daar is het al veel stijver. Ik vind het gewoon heel leuk om naar te kijken en uh, geeft geef mij... Altijd zo'n energie ook. The en famous red chair. So who's up first? Who's up first? Hello. Oh, hello. Goodness. Dan op het einde hebben ze ook altijd nog de, de red chair. En dan moeten ze dan mensen... Dat is ook altijd heel gemeen met zo'n knop. Moeten mensen altijd een verhaal vertellen. En als het, als het niet interessant genoeg is, dan tak. Dan drukt hij op die knop. En dan valt die stoel naar achteren. En dan vallen ze het eigenlijk af. Some neighbors have to peek from the other... Houses in the Street, but didn't do anything. Well, yeah. I wasn't following any of that. Misschien is het wel... Ik wil me nou helemaal niet met hem vergelijken, want hij is natuurlijk geniaal en zo. Maar uh, de, de, de energie is wel misschien een beetje hetzelfde. Zo. van Hij komt op en dan bam en een power, weet je. Dat is bij mij natuurlijk ook... Ik weet niet, misschien is dat wel een soort... <laughs> therapeutisch voor mij om dan thuis te zijn... en eigenlijk nog zo, ah, ik, kan, ik zou nog een show kunnen doen. Maar ja, dat is niet gezond, moet je niet doen. Maar om dan wel een uh, reflectie van die energie uh, nog een keer te zien. Al dus de Duits-Nederlandse cabaretier Sven Radke. Ja, een, een mooie plaat van uh, soul legende Bobby Womack. Ik zou die man nog zo graag een keer willen zien optreden. En hij leeft ook nog, maar helaas, hij treedt niet meer op. En hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. Werd niet zo lang geleden bekend. Dus uh, dat zal er helaas nooit meer van komen. Maar hier is hij met een uh, prachtig nummer uit 1970. Don't look back. Bobby Womack uit 1970 van het album My Prescription, Don't Look Back. De VPRO op Radio 1, nooit meer slapen. Albert Alberts is een begenadigd chemicus. Hij werkte samen met maar liefst twee Nobelprijswinnaars... en hij is ook de mede-uitvinder van het eerste biologisch afbreekbare plastic... Maar toch is Albert altijd een beetje Appie gebleven. Appie, de voorman van de band A.A. en The Doctors. Een getalenteerd saxofonist. Hij speelde met Herman Brood en is al een leven lang verslaafd aan rock'n'roll. En nu is er ook een heuse biografie geschreven over de man. Appie Albers, dokter in de rock'n'roll, geschreven door schrijver Herman Sandman. Verslaggever Maarten Westerveen trok het land in om samen met Appie en Herman erachter te komen. Wat er nou precies aan de hand is? Wat fascineert Sandman zo in de figuur van Appie dat hij er een hele biografie aan wijdt. Te beginnen in Groningen, waar hij die vraag maar meteen op tafel legde. Nou ja, Hij geeft wel wat show aan het leven. Ik bedoel, het is geen saaie man. Ik bedoel, als Appie in de house is, dan gebeurt er iets. Dan hoef je niet te bang zijn dat je, dat je drie uur achter een colaatje zit... Uh, wat voor je uit te staren. Dan, dan is er. Waar hij is, is beweging. En dat zag ik bij de boekpresentatie. Dan, dan staat hij op het podium en hij is nu 67. Nou ja, het is niet meer uh, het is het mooiste, Maar dan staan er staan nog steeds uh, heel veel vrouwen vooraan bij het podium. van Groningen schakelen we over naar Amsterdam, waar Appie tegenwoordig woont. Ik vroeg hem of hij zijn eerste saxofoon nog kan herinneren. Jazeker. zeker. Een altje had ik bemachtigd via een advertentie in Groningen. Bij de een of andere postharmonie of zo. En dat staat ook in het boek. Ik speelde clarinet. Zes, zeven jaar lang. Ik studeerde serieus. En ik mocht ook naar het conservatorium. Had ik gemogen... Maar toen ik een week op die sax had geblazen. en ik zette mijn klarinet in elkaar op de les. Toen zei, en ik deed één noot. Toen zei die leraar: Ho, jij speelt saxofoon? Ik denk, hoor het. Ik zei: Ja? Net alsof ik naar een bordeel was geweest of zo. of uh, een fortuin had vergokt. of een, een, een zonde, een, een gezondigd had. Fors. Ja, wat wil je nou dan? Wil je saxofoon spelen of wil je een clarinet spelen? Ik zei: Ik wil saxofoon spelen. Flikker dan maar op, zei hij. En ik heb de man nooit meer gezien. Weet je nog welke noot het was? Een A. <lacht> ja, dat weet ik ook nog, ja. ja. Hoe speelde hij hem? Zat er veel seks in dan? Was dat dan wat je deed? Wat gebeurde dan? Ja, er gebeurde iets met je ambassure. Kijk, een klarinet is een, is een fiets. En een, een saxofoon is een brommer. Of een elektrische fiets. Dus dat, uh, ja, dat, dat... Daar zit iets extra's achter. Ja, dat is, is liederlijk, hè. Er zat iets liederlijks in. Afwijken van de christelijke norm. Nou, daar ging ik. Lopend door de oude Groningse binnenstad komen we aan op de Martini-kerkhof. De plek waar de veelbelovende chemicus uiteindelijk tot de muziek werd bekeerd. Hier, voor. Recht voor ons, dat brede ding hier. Dus de, daar had hij zijn kamertje, dat er rechtse raam. en ja, dan brood, ik kwam dan gewoon door de deur en liep naar boven, een apjeskamertje kamertje. En dan krookte hij in het dakgoot. Ik weet niet of hij onder invloed was, maar waarschijnlijk wel, want anders zou ik dat niet durven. En dan liep hij gewoon over die dakgoot naar een openstaand raampje. Hier was vroeger de stedelijke muziekschool. En daar stond een piano en daar ging Herman Brood de uh, hele nacht... dan zat hij daar te pingelen. En volgens mij was dat voor Appie ook een soort eye-opener van... Ja, eye van hé, hey, zo bevlogen kun je dus zijn voor muziek. En dat heeft hij zelf min of meer wat overgenomen. Herman Brood heeft in dit boek een soort duiveltjesfunctie. Hè? Die, dat is de man die Appie verleidt tot alle stoute dingen in zijn leven. Ja, Appie die was een postdoc in Straatsburg. En ze waren even over in Nederland, want zijn moeder was ernstig ziek. En toen liep ze op straat hier en Appie had alles uh, goed voor elkaar. Hij had een, een uh, lief meisje, of het lief meisje was zijn vrouw. En ja, een, een, hij leidde een regelmatig leven. En hij komt Herman Brood op straat tegen. En Herman Brood zegt van, hé, hey, jij, jij speelt toch saxofoon? En dan zegt Appie well, dat klopt. En dan zegt Herman Brood van, goh we spelen twee gigs, doe je mee? En heeft hij een uh, saxofoon geleend. En Appie die is, heeft twee avonden meegedaan. En die was in één keer om. Die kwam thuis bij zijn vrouw. En die zei van, uh, ik stop met uh, mijn baan. Ik ga de, achter de muziek aan. En toen zei zijn toenmalige vrouw Judith van, ben je helemaal gek geworden? Nee, zegt hij, helemaal niet gek geworden. Van uh, Wij gaan het doen. Ik geloof zelfs dat Judith die had zoiets van... Morgen moeten we een broek gaan kopen. En dan zei Appie, ik ga helemaal geen broek kopen. Ik ga met die Makkas aan de rood. Op een gegeven moment moest ik de knoop doorhakken. Uh, toen ik 33 was, moest ik de knoop doorhakken. Toen was het gewoon... Uh, ja, wat wil je nou eigenlijk? Wil je gewoon zwieren? Wil je gewoon muziek maken en, en, en, en, en, en dat doen? Of wil je strak, strak in het stramien blijven lopen... en de saxofoon aan de wil gaan hangen? Hè? Zoals het heet. Wat veel jongens natuurlijk doen. En uh, toen moest ik kiezen. En toen heb ik gekozen voor de... Voor de Rolling Stone. <laughs> voor, de, voor, de, voor de zwier, voor de vrijheid. Ja. Maar je bent telkens... Je, bent, hé, je wilt dat zwieren, dat blijft ja, door. Ja. Want je zwiert ook weer terug. Je bent drie keer teruggekomen naar de academie. Uh, nou Dat doen uh, weinig mensen hierna. Ja, dat uh, inderdaad. Toen ik eind jaren tachtig... dan uh, min of meer aan een lager wal raak. Dat gebeurt namelijk als je muzikant bent en zwiert. En je hebt geen hit. En je maakt het niet groot... Ja, dan raak je aan een lager wal. En toen wou ik een andere vak leren. Ik moet deze kant op. prima Want we gaan lopen naar mijn fiets. Nee, dan raak je dus aan een lager wal. En inmiddels ook aan de drank. Uh, dat ook. Ja, drank dat is ook weer een ding. Kijk, muzikanten, ben je, ben je blij. dat je, je krijgt alles voor niks. En uh, ik ben een vrij robuust type. Dus ik drink ook alles op. En iedereen wil je tracteren Ik drink ook alles op. Ja, na een jaar of vijf, zes... Uh, moet je eigenlijk wel toegeven dat je alcoholist bent. Heb je dat nee. toen ook toegegeven? Nee, toen nog niet. <lacht> nee, natuurlijk niet. Al die anderen drinken. <lacht> Jij bent gewoon een levensgenieter. Nou ja, ik vind wel, als ik er nu op terugkijk, op het boek... Ik vind wel, de drank is, is... Dat had ik... Nou, maar ja goed, de, de arts, de huisarts waarschuwde me daarvoor... Ik vind wel dat ik te veel heb gedronken. Ja. Ja. Ja. En, en rare dingen heb gedaan op drank. Ja. Ja. Gaandeweg in de biografie eist de drank zijn tol. Herman Zandman spaart Appie niet in zijn boek. Stukgelopen relaties, onbetaalde schulden en teleurgestelde mensen. Ze komen allemaal voorbij. Als je puur uh, ja, rationeel benadert, heeft hij, heeft hij niets bereikt. Hij was getalenteerd in de chemie en getalenteerd in de muziek, maar hij heeft nog geen Nobelprijs gewonnen. Hij is uh, niet, niet wereldberoemd geworden in zijn muziek. Dus dan, dan, heb je, dan gaat er al iets mis. En dat, uh, ja, dat, dat blijkt dan ook wel uit dingen. Van, dan is hij ergens. Een, uh, hij maakt schulden. En hij betaalt die schulden niet terug. Hij kan uh, geld lenen van mensen dat hij ook niet terugbetaalt. Hij kan uh, mensen keihard afserveren. Op het moment dat hij, uh, als hij een relatie heeft met een vrouw... in het begin is het een, een ja, liefde uit, uit een sprookjesboek. Hè? Uh, Prins op het Witte Paard, dat idee. Uh, de mooiste vrouw ter wereld heeft hij dan. Op het moment dat hij verliefd is, dan is dit... mooier bestaan ze niet. En zodra die liefde dan over is, dan, dan is het gewoon... Uh, ja dan is hij niet meer geïnteresseerd. En dan is het gewoon einde oefening. En dan... Uh... Ja, hij ze nog net niet af. Maar hij, hij, kan dan... gewoon, hij gaat dan gewoon weg. En dan bestaat zo iemand voor hem niet meer. Uh, uh, uh, faal je dan omdat je drinkt? Of drink je omdat je bang bent dat je gaat falen? En dan heb je tenminste maar de drank? Uh, basically komt het wel uit een, uh, ja, uit een teleurstelling, ja. Ja, en die drank... Uh... Die help je er wel overheen, ja. In eerste instantie. Wanneer snapte je dat voor de eerste keer? Dat die twee dingen met elkaar te maken hadden? Nou, dat is nog niet zo lang geleden. Dat is nog niet zo lang geleden. Eigenlijk door het boek, eigenlijk. Eigenlijk door het boek, ja. Ja, nou ja. ja omdat ik dan gedwongen ben om er helemaal te evalueren en op terug te kijken, Ja. ja. Dat moet een... Dat, dat moet een bijzonder moment ook voor jezelf zijn geweest. Dat moet toch spannend zijn geweest op een gegeven moment dat je dat, dat, dat, nee, dat, je dat op een gegeven moment doorkrijgt. Het moment dat dat gebeurt, dat moet toch een... Uh, dat, ja. dat, dat zal niet makkelijk zijn geweest. Nee, nou ja... Uh, nee, dat is niet makkelijk, maar... Nee, natuurlijk, die conversatie is niet makkelijk, maar... Uh, ik kan wel de drank heel makkelijk laten staan. Heb je het idee dat je mensen moest gaan opbellen nadat je dat inzicht had gehad? Uh, nee. Nee, nee, nee. Ik, ik kan wel een cursus geven voor anonieme alcoholisten of zo. Of, uh, of, uh... Nee, maar excuses aanbieden aan mensen ja. bijvoorbeeld... Hè, dat er mensen in het verleden waren die misschien ook in het boek dan ja. opeens terugvindt. je denkt van, nou, die zou ik misschien toch nog eens eventjes moeten spreken hier over het nou, een en ja, ander. Nou ja, kijk, de grote liefde die erin staat uh, met mijn ex-vrouw Antje de Boer. tuurlijk waarschuwt zo'n vrouw daarvoor. Die gaat zeggen van, je drinkt te veel... Je drinkt te veel en dan denk je, ja, ja, het is goed met jou. Dat is ook drank, weet je wel. Die drank, jongen, dat is, sorry dat ik het weer zeg. Aan alle kanten word je verneukt. en Je denkt, ja, tuurlijk, maar zo waarschuwen je wel. Zo waarschuw je wel. Maar goed, in sommige academische kringen worden ook heel veel gedronken. Nog meer dan in de rock'n'roll. Maar de drank en de pensioengerechtigde leeftijd kunnen een goede man niet onderhouden. Appie werkt weer aan de universiteit. Dit keer aan een revolutionaire ontdekking. Afbreekbaar plastic dat de zeeën aan vuilnis zal moeten doen verdwijnen. En misschien nog belangrijker, hij staat weer op het podium met zijn band. Herman Zatman merkt op dat Albert Alberts het nog steeds niet verleerd is. Dat blijkt alleen al uit de vrouwen die zich nog steeds rond het podium verzamelen. Ze willen hem dan. Nou, dat, dat, dat loopt geen Brad Pitt op het podium. En toch blijf je kijken. En toch blijf je gefascineerd door, door zo'n man... En dat heb ik eigenlijk ook wel met het boek. Je ziet heel veel dingen aan hem die, die ja, waarover, je zo je, waarover je zo je vraagtekens hebt. Maar toch blijf je gefascineerd. Misschien is, er, is het dat juist. Omdat je er geen vinger achter kunt krijgen. Dat je daardoor getriggerd blijft. Misschien die, die ongrijpbaarheid. Misschien die, want die vrouwen die weten natuurlijk ook van Appie staat daar en we zullen misschien... Iets moois beleven, maar dat moois zal niet blijvend zijn. Want dat is een is jongen van On The Road. Die blijft uh, naar andere grazige weiden uh, verlangen. Die, die, dit is geen man van één plek. Misschien is dat het dan, dat dat, je, dat, dat uh, die vrouwen doet uh, ontwaken of, of triggert. Ja, ik weet het niet. Het, hele boek, het boek gaat voor een groot deel ook over je plek vinden. In het hele boek ben je ook de hele tijd bezig om je eigen plek hier in de wereld te vinden. Ben je nou chemicus, ben je muzikant, yeah, yeah, yeah. Ben, je, ben je een vader of ben je een nomade? Yeah. Al die dingen die spelen in dat boek. Heb je het idee dat je er nu uit bent en uit al die vragen? Nee. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik, ik wil nog een plaats schrijven. Een hele vieze, een hele malle. Daar heb ik echt zin aan. En dat ga ik proberen te volbrengen, maar dan... Uh, ja nou, wordt het toch tijd om de oogjes maar dicht te doen, vind je niet? Ja. <laughs> U hoorde Maarten Westerveen in gesprek met Herman Sandman en Appie Albers in het boek van Herman Sandman.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 Van het album Battle Studies uit 2009 was het John Mayer Who Says. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Morgen na middernacht kunt u luisteren naar Bonita Avenue. Een nieuw hoorspel van twintig delen... naar de gelijknamige bestseller van schrijver Peter Buwalda. En na afloop van het hoorspel schrijft hij ook aan hier in de studio... om te praten over dat enorme succes van die roman... en ook over andere belangrijke thema's die ter tafel zullen komen. Ook een uh, ontmoeting uh, met Levi van Velu, die onlangs uh, werd benoemd tot Talent van het jaar 2014, uh, morgenavond. En met zijn foto's probeert van Velu een ordening in de grote chaos te scheppen. En we gaan praten over jazz met schrijver Martin Schouten over zijn herdrukte boek Billy en de president. De veelbewogen geschiedenis van Billy Holiday en saxofonist Lester de Press Jong. Dat is de kern van dat cultboek over jazz, wat ook meteen een historisch boek was, omdat het uh, ging over de periode van het nieuwe journalistiek. Schrijven, de nieuwe journalism. U kunt ons vinden op nooitmeerslapen.nl. Of via Twitter, VPRO, NMS of Facebook, VPRO, Nooit meer slapen alles aan elkaar. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een behouden en warme nachtrust. En morgen een hele mooie en vrolijke dag.